Canada levert morgen de Nederlandse tandarts Mark van N. uit aan Nederland. Hij zal hier worden ondervraagd over de dood van zijn vrouw. De tandarts was in Canada opgepakt omdat Frankrijk om zijn uitlevering had gevraagd. Hij wordt daar verdacht van wanpraktijken. Hij zou gebitten van Franse patiënten onherstelbaar hebben beschadigd. Tijdens een verhoor in Canada bekende de tandarts dat hij in 2006 in Nederland zijn vrouw heeft vermoord. Hij is nu in Canada tot ongewenst vreemdeling verklaard en wordt daarom dit weekend nog naar Nederland overgebracht. Al-Shabaab heeft een nieuwe leider. Daarmee bevestigt de Somalische terreurorganisatie dat de vorige leider, Ahmed Abdi Godane, is gedood. Afgelopen maandag werden in het zuiden van Somalië twee auto's onder vuur genomen bij een Amerikaanse luchtaanval. In een van die auto's zat Godane. Onder zijn leiding pleegde de organisatie verschillende aanslagen in Kenia, waarbij tientallen doden vielen. Godaan wordt opgevolgd door Ahmad Omar en die zegt dat Al-Shabaab wraak zal nemen voor de dood van zijn voorganger. Op de US Open heeft Kei Nishikori verrassend de finale bereikt. De Japanse tennisser, als tiende geplaatst, versloeg de als eerste geplaatste Novak Djokovic in vier sets. De Serviër stond de afgelopen vier jaar in New York in de finale. Nishikori is de eerste Aziat die de mannenfinale van een Grand Slam toernooi behaalt. Hij moet het in de finale opnemen tegen Roger Federer of Marin Cilic.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 I miss You got the